met het In Ede worden de eerste woningen vanavond weer aangesloten op het gas. Zo'n 500 huishoudens hebben sinds gisterochtend geen gas door een lek. Dat is ontstaan in een leiding onder de oprit van de A12. In de gasleiding, daar zat water. Vanwege de gaststoring blijven drie scholen in de getroffen wijk in Ede morgen dicht. Zo'n 800 leerlingen moeten thuis blijven.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 Het weer in het zuiden komt plaatselijk dichte mist voor. Vannacht mogelijk op meer plaatsen mistig bij minima tussen 5 en 0 graden. Lokaal is er kans op gladheid. Morgen in de loop van de dag vanuit het westen regen, dan zo'n 5 graden. En dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu, Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij een Pinsel Radio Show 1210 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben of ik u gasteren voor de komende twee uur in dit nieuw-aids muziekprogramma. Met grote variaties uit alle delen van de wereld en uh, verschillende genres van de nieuw-aids muziek.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 En die heeft een hele grappige titel gemaakt met Life is Ugly, Make Pretty Arts. Nou, dat gaan we dan weer doen met dit programma Peaceful Radio. Die ik mee kan lezen op uh, peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier.